Vijf minuten voor negen. Eerste oproep van Bredenburg aan plaats. Jan Wolkers, dit is Willem. Ben je daar over? Ja, Willem. Ik ben hier en ik zit met smart op je te wachten. Want ik heb een jonge zeehond. Over. Ah, vertel eens wat meer. Over. Uh, nou, ik heb hem net... Uh, hij staat hier vlak voor deze dingen. Want ik was met mijn hek bezig... Zat hij, op, zat hij op het strand en hij was erg uitgeput. En hij, uh, hij beet ook erg naar maar ik weet niet of dat normaal is. En hij, uh, nou ik heb wel een uur met hem rondgelopen langs het strand om te kijken of zijn moeder soms ergens was. Maar uh, ik denk dat hij, uh, dat hij al lang alleen is, want hij is niet zo erg dik. Over. Mooi, uh, dat is dus een verhaal voor morgen, maar je wil waarschijnlijk wat raadgevingen hebben hè, erover. En die weten wij natuurlijk ook nauwelijks te vertellen. Uh, wat wil je dat we doen over... Zeg, zou jij zo vriendelijk willen zijn. het Tessels Museum voor mij te bellen. Die De Koning heette die, geloof ik, hè. Heb jij daar een, uh, een papiertje en potlood bij? Ja, over. Ja, dat hebben we hier. Dat is nu uh, aanwezig. Er wordt even een bloknoot. Die ligt op bedG, bloknoot. Die ligt daar. Uh, ja, ga je gang maar, uh, Jan. Over. Ja, daar kom ik, hè. Ik heb. Uh, ik heb je bijvoorbeeld wel. gepasteuriseerde melk. hè? Huh? En dan moet je vragen. Kan die droog, ik heb twee flessen gepasteuriseerde melk, heb ik net in een van die dozen gezien. En kan die droog blijven? Moet hij een bak zeewater hebben of zoet water, of moet ze nu dan eens nat gemaakt worden? En dan zeg ik, hij bijt erg naar me, is dat normaal? Misschien in het begin. Nou, toen ik hem pas pakte niet, maar later beet hij weer erg naar me. Huh? En uh, zou je dat allemaal voor me willen informeren over... Ja, dat wordt voor je geïnformeerd en dan moeten we meteen maar een call afspreken. Wil je dat morgen om negen uur horen of wil je dat om tien voor twaalf horen? Over. Kan het, kan het nu nog? Dus dat ik met een, met een... Je kan met een kwartiertje gebeld hebben bijvoorbeeld. Als dat zou kunnen, zou ik het verschrikkelijk fijn vinden. Want ik maak me bezorgd om dit beestje over. Het is erg moeilijk hoor, wordt hier gezegd, want die man van het museum die, die is moeilijk te bereiken op dit, op dit ogenblik. Die heeft namelijk gisteravond, hebben we er ook mee, mee gerommeld, in verband met die andere zeehond die je wil hebben. Als je over een uur terug bent, dan is het de moeite van het lopen misschien waard. Als we contact hebben gehad, dan kunnen we je dat meedelen. Over... Uh, hoe bedoel je, waarom is het moeilijk? Hij woont erbij, bij het museum. Over... Nou, we zullen in ieder geval proberen om hem te bereiken uh, en over een half uur dan uh, hebben we weer contact. Is dat oké? Okay? Over... Ja, huh? kijk, ik heb hem hier in een van de. Dat moet je ook maar even opschrijven. Uh, ik heb die sleutel meteen eruit want ik dacht. Uh, misschien kan ik hem hier ergens inbrengen. Misschien past die sleutel voor dat gebouw. Past hier ook nog ergens op. En dat was ook zo. Dat kleine keertje van de Rijkswaardse past hij op. Dus daar zit hij nu in. Over. Ja, ja, ja, ja. Maar wat wil je dat we daarmee doen met die gegevens? Want dat is eigenlijk alleen maar voor jou. Over. Nou, nee. Ik bedoel dus dat hij daar dus droog in zit. Misschien moet hij wel wat water hebben en zo. En kijk, als ik hem hier bijvoorbeeld goed zou kunnen houden met, met koffieroom, die dan die kloteren, gebakken. Als hij moe de moeite neemt een taartjes bij met te gooien, moet hij maar eens wat koffieroom meteen gooien morgen. En dan een slang met een uh, met een uh, met een uh, dingen eraan. Hoe heet het? Een trechter, hè? Huh? En dan moet, daar moet hij ook even instructies voor geven, die de koning. En wat het precies moet zijn, begrijp je wel. Want dan zou ik hem meer kunnen houden tot jullie me zaterdag uh, komen halen. Anders zou er speciaal iemand hier komen. En dan kan ik hem dus zaterdag, dan kan ik hem meteen door naar het Tessels Museum brengen. Want dat moet je ook maar vragen aan de koning. Ik zou wel graag willen dat hij daar zit, want dan zie ik hem tenminste nog eens over. Ja, daar wordt voor gezorgd. Um, het lijkt me beste om nu te gaan sluiten en om half tien even terug te komen. Is dat begrepen? Aan jouw kant het laatste woord. Over. Ik bel om half tien. Over en sluiten.